Grade. Dit was het NO. Dit is Kees Kwaks van de A In de Want staan langs de langste files vanochtend op de A1 naar Amsterdam bij 1 Brugge. Vanaf Hoeve 8 km. A6 leden Muiden. Tussen Almere Stad buitenwest en Almere 9. Op de A7 Hoorn-Zaandam. 12 kilometer tussen de afrit A Hoorn en knopen Zaandam. Vanuit Zaandam naar Amsterdam.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 Zandvoort heeft het En jij beleefd het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland so, Jack, you have to take off your shoes Yeah, well you're so skinny Your eyes are in single file Well you're so ugly Your ears stick out to get away from your face Well your mama is Hold so wait a minute, wait a minute Don't bring anyone more to this she ain't here. If it wasn't for your mother, you wouldn't be here. So remember when you put down one mother, you putting out mothers all over the world. It's for the moon and the miserable groan from the pain that you felt when I was alone. O is for the oven with the burning heat when you stood making sure I had something to eat. T is for the time that you stayed up at night nice and took my temperature when I wasn't feeling right. It's is for the hard earned money. She's on her face, and every worry that I caused when I stayed out too late. The last letter R's that she taught me respect, and for the room up in heaven that I don't kill yet, Mother, there is no other than Mother. If I can play the game A woman really thinks she knows me She's Stuck in the middle A woman acts just like she told me She's Stuck in the middle now. A woman really thinks she owns me She's Stuck in the middle I'm blowing the whistle, I'm letting you know That I'm stuck in the middle, oh If I can play the game Ocean. Woman really thinks she knows me. Woman, she acts just like she knows. Stuck in the middle, oh Wist je het? Wist je het? Wat? Nou, dat Mr. T ook een liedje heeft gemaakt. Nee, nee Mr. ik Mr. T van niet. de E-team, die grote, die brede neger. Van de Speciaal voor Moederdag, de openingsplaat, Mr. T, Treat Your Mother Right, and uh, you're the ad, Woman in the Middle. Stuck in the Middle <zok> 10 over 2, van harte welkom in een uh, nieuwe zonnige kermland voor deze zondag 13 mei 2012, moederdag, alle moeders geniet van deze dag En wat een dag is het hè, lekker zonnetje, veel te doen in Zandvoort, morgen is natuurlijk de proloog van, uh, wat is het ook weer Pascal? Uh, de proloog van uh, Olympia Tour ja, ja, ja. Dat is morgen. Hé hey Aldo, hoe gaat het, jongen? Het gaat bij mij uh, uitstekend. Uitstekend. Eens hey, we even het nieuws van de afgelopen week doornemen? Wat is er gebeurd, um, ja, wat is er gebeurd in de wereld? Het we begint natuurlijk met politiek. Um, september mogen we weer gaan stemmen. En terwijl het CDA in de peiling op 13 zetels staat... ...hebben zich uh, 12 CDA'ers aangemeld om de nieuwe leider te worden. Bekende namen zijn van Haarsma Buma, Lisbeth Spies en Henk Bleker. Het OV-klantenloket heeft van januari tot en met maart een recordaantal van 2222 klanten binnengekregen. Meer dan de helft had te maken met de OV-chipkaart. Veel, reiz veel reizigers, zouden, uh, reizigers zouden daardoor een stuk duurder zijn geworden. Soms waren reizigers tot tientallen procent meer kwijt voor dezelfde ja, reis. Iedereen zit te zeiken over die OV-chipkaart, hè? Zou ik je even vertellen, ik heb nog nooit problemen ermee gehad. Ja, ik denk dat het vooral moeilijk lastig is dat er steeds geld te moeten staan. denk je, 120 om je de 20 euro is je OV niet met de trein mag voeren. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik niet nodig. Ik heb studenten-OV-kaart. Ja, dan, ja, dan, dan is het niet zo moeilijk natuurlijk. Maar... Al sta ik met 2 euro erop, mag ik door de week gewoon gratis reizen. Ja, maar ja, als je dat niet hebt, dan is het dus wel moeilijk. Anders. Ja, ja andere, heel veel mensen hebben ja. natuurlijk wel een minimaal bedrag van 20 euro. Ja, en veel problemen met de trein Veel in het nieuws Volgens mij waren de treinen vorig jaar Van 2 miljoen keer door rood licht gereden Ja, zoiets Niet normaal En ze willen dat verminderen Tot zes keer Dus van 2 miljoen tot zes keer Dat vind ik nog wel een groot verschil En Atletico Madrid heeft voor de tweede keer in drie jaar De Europa League gewonnen Afgelopen woensdag werd er met 3-0 gewonnen Van Atletico Bilbao Twee treffers kwamen van Fakao de andere treffer kwam op naam van Jaco Ik vond het een, een, een beetje tegenvallen ja? Atletico Bubaal wou wel voetballen Maar ze, ze, je zag toch dat ze wel bang waren voor die Falcao okay. Blijkt er ook helemaal juist Dat zijn die twee keer scoorden Twee uh, mooie treffers En wat een speler is het hè? Ja. Doet het goed bij Atletico Ik zeg niet altijd alles Want uh, Forlan Ken je hem nog, die Argentijn? Ja, ja Die is van Atletico naar uh, Inter gedaan En die speelt voor geen, uh, voor geen meter meer wat een natte kant. Als een natte kant. Het kabinet van overtollige tanks verkopen aan Indonesië. De verkoop van Leopoldtanks tanks zijn, uh, zijn ons land 2 miljoen euro opleveren. De Kamer is tegen, omdat het Indonesische leger de mensenrechten schendt. Maar minister Rosenthal wil Indonesië dus niet zelfs, uh, zelfs zoals de ze volgende schrijft uh, tegen zich in het harnas jagen. En jongeren tussen de... Misschien wel iets voor jou. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden <lacht> aan een ernstige vorm van sociale mediastress. Uh, er blijkt het onderzoek. Ze zij zijn bang dingen te missen of buitengesloten te worden. Als zij niet op Facebook of Twitter zitten. Ook leiden volgens het onderzoek social media tot onzekerheid en een lage eigenwaarde Omdat nogal wat mensen zich op Facebook beter zouden voordoen Ken je dat, uh, dat fenomeen spiegelfoto? Nee Het zijn uh, vooral meiden die gaan voor de spiegel staan en die maken dan een foto van zichzelf En dat zie ik zo vaak op Facebook Ik heb nog een leuke foto van ja is dat zo? Heb je wel keer? Ik laat er mijn laptop op. Oh, Oké, okay. ja, ik ben, of... ben benieuwd. Maar heb je daar uh, heb je last van, social media stress? Nee, niet echt. Ik, nee, vind, ja, het ik, ik vind het makkelijker praten met uh, als, je, als je gewoon bij elkaar bent, zeg maar. Want je kan ook eens uitdrukkingen zien. Ja. En als je via Facebook of Twitter of dingen gaat zeggen. Dan, dan kunnen mensen het anders lezen dan het eigenlijk doet is. Ja, dat is wel zo. Dat was vroeger ook altijd met MSN. Zie je nog ja. wel eens op MSN? Alleen voor mijn e-mail. Ja, Hotmail. Ja. ja, ja, ik ook. Maar ik, ja, verder voor de rest uh, zit ik krijgen nooit meer op. Ja. Vroeger chatte ik nog wel eens op MSN. Maar dat is uh, te gegeven ja, ook ook een meer. volgens mij, hè. Hives, ja. Ook niet meer populair. Ik hoor niemand meer over Hives. Nu echt Facebook en uh, Twitter. Ja. Google heeft nu ook het nieuws. Google+. Plus. Uh, ja, is het ook nog niet helemaal volgens mij. Hey, en uh, natuurlijk vandaag Moederdag. En wat is nou Moederdag zonder Moederdag uh, nieuws? En uh, Nederland staat op de tiende plek van beste landen om moeder te zijn. Kijk eens. Vorig jaar stonden we nog op negen. Vooral het gebied van zwangerschapverlof scoort Nederland nog laag. Vrouwen krijgen hier 16 weken vrij rondom de, de zwangerschap. In veel andere Europese landen is dat beduidend meer. Het beste land voor moeders is in Noorwegen. Nikker in Afrika scoort het slechtst. Ja, maar ze, hebben daar toch allemaal geen, uh, ze zijn allemaal werkloos, volgens mij. In, ja, dat zie je, die kleine kindjes. Je uh, hebt altijd fruit. Ja, Maar ze hebben ook geen eten Kijk, wij vrij zijn gaan we even lekker een broodje halen Maar dat kan daar niet En wat is nou het meest verkochte product voor onze moeder? Nou joh, hoort straks We gaan even kijken naar vandaag In het verleden historische kalender Met vandaag 13 mei 12 jaar geleden Weet je het nog? Een Enschede Ontploft de fabriek van SA Fireworks De explosies eisen 18 doden En een groot aantal gewonden Een deel van de stad wordt volledig weggevaagd maar ook wel bekend als uh, de vuurwerkramp. Het zou daar later, voor mij een tijd terug was het nog over. Dat, uh, dat, dat, dat er opnieuw onderzoek gedaan ja. hebben En uh, toen is er weer iets anders uitgekomen. Ja, wat was dat ook alweer? Uh... Dat het was aangestoken of zo? Ja, zoiets. Ja, maar, he? Na het onderzoek is dat, dat ze dachten dat het een ongeluk was geweest zo. Ja. En... Maar echt uh, vorig jaar of zo, begin dit jaar... Kwam er kwam weer nieuws. Er kwam er weer nieuws dat dat, dat het waarschijnlijk aangestoken is. Nou ja, het vuurwerk kwam alweer uh, 12 jaar geleden. Vandaag in 92 Ajax wint het UEFA-Baker toernooi. In de finale wedstrijd schopt de club het niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen AC Torino. Maar dat is genoeg voor de eerste plek. En vandaag, 13 mei, in 1938... Louis Armstrong het wereldberoemde When the Saints Go Marching In als plaat uh, op de markt. In the Saints when in Dat is vandaag in uh, 1938. Ik weet het nog goed. Ik was erbij toen het werd uitgebracht. <laughs> hey, ik ben vandaag een jarige. En wat ben ik er blij mee. Een van mijn favoriete artiesten aller tijden. En feliciteren vandaag. Stevie Wonder. Start And we're the. Van Dead Mouse en wat een fijn liedje is het hè De Veld En we gaan even kijken naar het voetbal De officiële competitie is uh, voorbij Maar, natuurlijk uh, traditioneel, na de competitie is het tijd voor de play-offs Aldo Ja, we hebben uh, dit was donderdag twee wedstrijden gehad En zou even Tessen en uh, Rx wou tegen Twente NEC-Vitesse is 3-2 geworden voor NEC. En uh, dus hier uh, staan uh, met een doelpuntje voor uh, vandaag uh, in de uitwedstrijd tegen Arnhem. Of uh, in uh, Arnhem tegen Vitesse. En uh, RKC tegen Twente staat 1-1. Dus dat uh, kan nog een lange wedstrijd worden. Ook in de eerste divisie zijn er uh, wedstrijden gespeeld. Vandaag um, is er al een wedstrijd gespeeld. De Graafstap tegen Den Bosch. Um, is daar 1-1 geworden. Dan zijn er nog twee wedstrijden om half drie. Sparta-Rotterdam tegen Willem 2. De heenwedstrijd werd het uh, 2-1 voor Willem 2. En EFZ Eindhoven tegen Helmond Sport. De eerste wedstrijd was het uh, 1-0 voor Helmond Sport. En om half 1 Wedstrijd voor uh, promotie degradatie. VV Venlo tegen Kambuur. De eerste wedstrijd was daar 0-0. Jackson En daarvoor de uh, Raffaella Cara in de Bob Sinclair remix. Far la more, come meet you too. Whoa, whoa, whoa. Ja, zingen is nog steeds niet mijn sterkste punt. Zometeen hier bij Zonnige kemland het regio nieuws. Je hoort het naar de nieuwe Jason Mores. It's It's is all blue. I see a sunset.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 Eindelijk weer een echt Jason Murs plaatje. Zijn nieuwe single heet uh, Freedom Song. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan even verder met het regennieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. We beginnen met het nieuws over uh, gemeenteraadlid Wilfred Tatis. Want uh, de rel rond hem loopt verder op. De VVD'er die tegen plaatsgenoot Hans Boon aangifte heeft gedaan. Wegens mishandeling. Wordt er inmiddels zelf van beschuldigd geweld te hebben gebruikt. Taten zou Boon afgelopen dinsdag tijdens een informatieraadsvergadering hardhandig hebben vastgegrepen. Zandvoortse burgemeester Niek Meijer weet dat Taten ervan wordt beschuldigd geweld hebben gebruikt. Hij zegt als dat verhaal blijkt te kloppen, zal ik mij beraden op de eventuele consequenties. Meneer Taten gelijk heeft, krijgt dat gevolgen voor de andere betrokkenen. Hoe het ook zijt, dit is een vervelend incident. Een apart verhaal hè? Ja, heel raar. Onze gemeenteraadslid uit Zandvoort wil voor Zou iemand... Uh, ze moet het nog het goede, voor, ze moet toch het goede voorbeeld heen. geven? Dat, ja, dat, dat vind ik. Nou ook. Ik, misschien, misschien een drankje te veel. Ik zeg dat niet te hard. Want uh, we moeten nog subsidie binnenkrijgen, volgens mij. We moet toch leven naar huis. Maar ja, we zullen, we zullen binnenkort wel meer informatie krijgen daarover. Ja. Op de kruising tussen de Haltestraat en de Zeestraat vond in de nacht van dinsdag op woensdag een aanrijding plaats. Dus twee personenauto's. Een 26-jarige Amsterdamse automobilist kwam de Haltestraat uitrijden en wilde de Zeestraat oversteken. In de Zeestraat reed de andere partij een 20-jarige Haarlemse automobilist. Op de kruising kwamen beide auto's in botsing met elkaar. Iemand raakte gewond, wel bleek de onder invloed van alcohol te zijn. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en wordt procesverbaal tegen hem opgemaakt. En opgelet, want in de Zandvoort loopt er momenteel een stel rond van ongeveer 30 jaar. Zij is Antilliaanse, hij is bank en draagt meestal een wit petje. Wat, uh, wat, zij huren een kamer voor uh, twee nachten die betaald worden. Vervolgens willen ze nog wat langer blijven en dan komen de smoesjes, pinpas geblokkeerd of het geld is te laat gestor ge gestort. Ze doen vriendelijk en geloofwaardig aan, maar vertrekken zeer vroeg of zelfs s'nachts zonder te betalen. Vooral voor hotels hier in Stanford. Uh, let op, het gaat om een Antilliaanse en een, uh, ik denk haar vriend huisblank en draagt meestal een wit petje. Een 59-jarige vrouw uit Bentveld is dus woensdagavond aangehouden voor de rijden onder invloed. De bestuurster reed op de A9 bij Leinde en viel op door haar rijgedrag, waardoor omstanders de politie belden. Zij werd aan de kant gezet door de politie. De vrouw bleek anderhalf keer daartoe gestaan de snel, uh, hoeveel het alcohol te hebben gedronken. De verdachte heeft een rijverbod gekregen en een rijbewijs heeft de politie ingenomen. Ja, nou, terecht toch? Ja, maar nu niet meer dan het En de zestigste editie van de Olympia's Tour. Olympia's wielerronde begint maandag met een proloog over 3,6 kilometer in het centrum van Zandvoort. De start van de eerste renner is om 4 uur op de boulevard. Ter hoogte van het beeld van keizerin Sissi. De finish is op het uh, Badhuisplein. Dinsdag start de eerste etappe in Zandvoort. En uh, uh, er is een programma. Vandaag is er uh, ja, redelijk veel te doen. Klein, een klein round-upje wat er vandaag is te doen. Nou, tot en met 4 uur is er uh, is, uh, wielrenner uh, Maarten Nijland in de Stad. Hij gaat uh, de tour promoten. Ook is er de hele dag een kunst- en op het, uh, boekenmarkt op het Raadhuisplein. Behind the Beach Randalls verzorgt een fietsactiviteit voor kinderen. En uh, ook zal er onder andere muziek zijn in het uh, Raadhuisplein. En ook wel leuk, vanavond van, uh, vanaf 10 uur is er vuurwerk op het strand ter hoge van het casino. En morgen dus, de 14e van mei begint dus de proloog van de Olympiastour Nou ja, vanaf twee uur verkennen de, de wielrenners de, de, de, de, de etappe, laten het zo even noemen, de proloog De proloog start om vier uur uh, over 3,6 kilometer um, Ook zal er onder andere in de Zwaluwstraat een cross uh, een cross-demonstratie zijn en in de Haltestraat een spinning-demonstratie Dus zit je nu op de bank en uh, kijk je naar beneden en zie je dat buikje lekker hangen Misschien is het wat om uh, op de Mee te gaan doen. FM, Westkust, die bericht. Vandaag zondag met, uh, met matig tot zwakke wind. Maximaal temperatuur is rond de 14 graden. Morgen, maandag dus, wolkenvelden en wat zon. Matig tot zwijkrachtige zuidwestenwind. Maximale temperatuur in Zandvoort, circa 14 graden. En wil je nou gaan zwemmen in de zee? Ik zal het niet doen. De zeetemperatuur is 12 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM Text TV op kanaal 45 People are playing, playing ball off the wall with my head, the man promised me a ring. Zie even. Met een Ja, wild Ones hier bij uh, ZFM Zandvoort Ja, we hebben het wondermiddel eens gevonden hoor Want wie, wie, wie wil verstandig snoepen Of wie verstandig wil snoepen Moet een granaatappel eten Dat blijkt uit het uh, schotsonderzoek Dat de vrucht het libido verhoogt Onderzoeken maten bij, uh, meten bij 58 vrijwilligers Het niveau van het testosteron De bloeddruk en de emoties als angst Droefheid, schuldgevoel Verlegenheid en zelfverzekerheid. Het niveau van testosteron nam te, na twee weken toe met de 16 tot 30 procent en de bloeddruk daalde. Ook voelde het zich positiever. Moet je wel de uh, granaatappel uh, fruit nemen, want je hebt ook uh, pijn in de granaatappel en dit is dan niet goed. D dat zou wel heel ongezond zijn, denk ik. Dus de uh, granaatappel, ik vind het best lekker. Het is alleen een beetje moeilijk te pellen, want het zit allemaal vast van binnen. Maar het is een aanrader en een gezond dak. En je kent vast wel uh, dat gevoel dat je een meisje kent en die je nooit meer los wil laten. Een meisje waar je van houdt en dat je denkt van ik wil mijn hele leven die bij me houden. Deze man heeft er een liedje over geschreven. Een beetje onderschat artiest. Zometeen daar meer informatie over. Het is Andrew Gold. Never let her slip away. fijn liedje zeg. Andrew Gold Never Let Her Slip Away. Ik vind Andrew, Andrew Gold misschien wel een van de meest onderschatte artiesten. Andrew Gold was uh, vroeger liedzanger van uh, Wax. En toen is hij solo gegaan, hij heeft zoveel goede liedjes gemaakt. Never Let Her Slip Away is onder andere een van die liedjes. En weet je wie in de achtergrond Koor zat? Freddie Mercury van, uh, van Queen. waren Aha. gewoon vrienden van elkaar. Ja, ehm... Um, Luister gewoon een keer naar hem. Andrew Gold, echt een, echt een heel goed, echt een wereldartiest. Lonely Boy vind ik erg goed. Luister maar naar hem. Zometeen, uur twee, zondag in Kennemerland. Met nieuws over de grootste McDonald's. Waar zou die nou komen? Je hoort het later. Zondag in Kennemerland. En hier is Major Hartor. you mm -hmm.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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met een half procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. Die gingen uit van 0,2 procent groei. In het laatste kwartaal van vorig jaar krompt de Duitse economie nog. Vergeleken met een jaar geleden was de economische groei 1,7 procent. Vooral de stijgende export zorgde voor positieve cijfers, maar ook in Duitsland zelf was er meer vraag naar goederen. In Iran is een man opgehangen die vorig jaar ter dood werd veroordeeld. Majid Jamali Fashi zou in 2010 de kerngeleerde Ali Mohammadi hebben vermoord. De hoogleraar aan de Universiteit van Teheran kwam om het leven door een bomaanslag. Volgens de rechters was de veroordeelde Fashi een spion van de Israëlische geheime dienst. Iran heeft Israël en de VS verschillende keren beschuldigd van moord op Iraanse kerngeleerden. De belangstelling voor de beursgang van Facebook is zo groot dat de introductieprijs wordt verhoogd. Een aandeel moet tussen de 34 en 38 dollar gaan kosten. Eerder was de prijs vastgesteld op 28 tot 35 dollar. Volgens een aantal persbureaus wordt ook de inschrijving twee dagen eerder gesloten. Donderdag maakt Facebook de definitieve introductieprijs bekend en vrijdag volgt de eerste notering aan de beurs op Wall Street. Minister De Jager heeft na een overleg van de ministers van Financiën in Brussel gezegd dat het vijfpartijenakkoord voor de Nederlandse begroting goed is ontvangen. De Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. De Europese ministers van Financiën gaan ervan uit dat Griekenland in de eurozone blijft. Voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën heeft gezegd dat vertrek van Griekenland geen onderwerp van discussie is. Minister De Jager herhaalde dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden.